Just the same ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.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 Welkom, wens je fijne dagen.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 little the day to come and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 play deep inside Let my conscience It's We will.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 Ja, stil, zal het voor mij zeer zeker wezen. Met iets wat mijn verdriet bezat. Mijn medemensen kregen een pakketje met de kerstwens van er komt toch al iets uit. Die kreeg het mij niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, Ach, maar moet ik straks toch heen. In gedachten hoor oh, ik muziek, Ik zit hier alleen in kerstfeesten vieren. De straat die ik verdien, zit ik aan.